Ik ben hier een schut. Het winterweer zorgde voor allerlei problemen vandaag. Bijvoorbeeld voor honderden mensen die een rijbewijs wilden halen. Hun examen ging niet door. Verder reden veel treinen niet bij Amsterdam en Schiphol. Daar zijn reizigers gestrand en de KLM hoopt dat ze zelf een hotel boeken. Het wordt normaal voor ze geregeld, maar het zijn er nu zoveel... dat de KLM het niet kan bolwerken. Er zijn in jaren niet zoveel vuurwerkslachtoffers gevallen... als met deze oud en nieuw. Ruim 1200 mensen raakten gewond en er vielen drie doden. Ongeveer 20 mensen raakten vingers of een hand kwijt... en dat is een verdubbeling. De meeste slachtoffers zijn onder de 20. Als de Amerikaanse president Trump met geweld Groenland zou inlijven... dan is dat het einde van alles, dat zegt de Deense premier Frederiksen. Het zou een aanval zijn op een ander NAVO-lid... en daarmee zouden de orde en veiligheid instorten... Groenland hoort bij Denemarken, maar Trump blijft herhalen dat Amerika het moet hebben. En dat zei hij allemaal nadat hij er ook al voor had gezorgd... dat de president van Venezuela, Maduro, werd opgepakt. Die is bij de rechter in New York geweest net. Hij werd beschuldigd van drugsmokkel, maar Maduro zei... ik ben onschuldig en een fatsoenlijk man nog het weer. Er trekken nu de sneeuwbuien over het land vanavond en vannacht kansen op mist. Boven de sneeuw kan het lokaal afkoelen tot min 10 graden. Morgen begint lokaal mistig. Verder zijn er dan ook nog wat winterse buien en temperaturen rond het vriespunt. Okay. En tot zover het 5 -triot. Ik hou mijn hart vast voor morgen. Ja. Dus yes, dankjewel. Graag gedaan. Rij voorzichtig. Ja, dat ga ik en, doen. En uh, tot morgen. Tot morgen. Over rijen gesproken, op sommige plekken gaat dat niet, want Flitsmeister meldt zeven vertragingen op dit moment. We er drie best wel lang zijn. Dat zijn deze, de A2 Amsterdam richting Oude Rijn tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Daar is de hele hoofdrijbaan dicht. Die vertraging bijna 40 minuten. De A2 De Bos naar Maarsen tussen Nieuwegein en Utrecht Papendorp door Gladwegdek. 22 minuten vertraging en de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en de Houtense Brug. Ongeluk gebeurt bijna een uur vertraging. Wonder boven wonder hebben ze ook nog een controle langs een weg neergezet. Dus glijd daar niet te hard langs. De A2 Amsterdam richting Utrecht bij Breukelen. Een flitser daarbij 51.0. Reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 euro.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 Am Live. Deze week win je bij Radio 538 Toegang voor jou en drie vrienden. Martijn 4 ja minuten over 7 en je bent er bij de avond van 538. Hier is Kensington met Steve. Radio 538. 538 en Kensington met Stay. En ik moest vandaag even denken aan Jason, de zanger van Kensington. Ik heb ooit een interview met hem gelezen, en daar denk ik steeds aan terug. Daarin zei hij dat hij nu al een tijdje in Utrecht woont, vlakbij zijn nieuwe bandmaatjes. En dat hij, ja, eigenlijk heeft moeten leren fietsen. Want dat doen we in Nederland. En hij zegt: joh, ik vind het lastig. Ik word nog steeds aan alle kanten voorbij gereden allemaal van die bejaarden. En toen dacht ik, ik keek naar buiten, ik zei, joh, als je toch vandaag zou moeten fietsen, arme Jason. Ga dat wel bij je. 5, 3, 8, avond. Martijn Lagrouw. Soms gaan mijn gedachten even de de halen. Hey, goedenavond, 11, bijna 12 minuten over 7. Martijn hier, goed dat je er bent. En dat je er nog bent, zou ik bijna willen zeggen. Het was de strijden vandaag, denk ik, toch? Op sommige plekken overigens uh, nog steeds, nog steeds hartstikke druk op de weg. Vanwege gladde weggedeelten en dergelijke. Dus kijk alsjeblieft een klein beetje uit. Ik hoop dat je uh, ja, de rest van de dag zonder kleerscheuren bent doorgekomen. En ik had het met allemaal collega's over, ik vind het zo fascinerend. Het sneeuwt een keer, een paar centimeter in Nederland en het hele land loopt vast. Ik vind het zo knap. Ik bedoel, in Finland noemen ze dit gewoon lente. Hè? Maar hier gaat alles kapot en alles is dicht. De NS gaat minder treinen rijden, morgen scholen. BSO's en kinderopvang, die gaan morgen niet open. Er komen sneeuwdumps aan, heb ik me laten vertellen. Joh, dit hele land in dikke crisis... Okay. En toen dacht ik, is er misschien ook nog iets positiefs te verzinnen aan dit weer? Is er iets waarvan jij denkt van, ja, maar ik vind het wel leuk aan dit weer. Gooi het even in de app van 538 om wat positiefs tegenover al die ellende te zetten. Wat vind jij lekker aan dit weer? Als je iets hebt, app heb het even met de app van 538, want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ik al zei om iets positiefs tegenover al die ellende te plaatsen. Voor het... Uh balansje, zeg maar. Er is trouwens wel iemand, die wordt echt grandioos blij van sneeuw. Ik kwam het verhaal vandaag tegen, ik ga het zo met je delen. Die man is helemaal loesoe als het op sneeuw aankomt. Het is wel een mooi verhaal. Krijg je zo van me, na muziek van Chesto en Eva Max, de maddo komt eraan, na Sambor op Radio 538. 12 to 12. Het is 10 minuten voor half acht. Goedenavond, nogmaals. Martijn hier, ik vroeg me af. Is er nog iets positiefs te verzinnen bij dit weer wat we hebben? Ik bedoel, alles gaat op slot morgen. Er rijden geen treinen, bussen, niks. Kinderen moeten thuis blijven. Maar is er ook nog iets positiefs te melden? Dus als je dat wilde appen in de app van 538, heel graag. Moni sturen, we moeten hiervan genieten, joh. Normaal gesproken betaal je bakken met geld voor een sneeuwvakantie. Nu komt het naar je toe. Kids blij, wij zelf blij. Love it, laatste wedstrijd. Daar heb je op gelijk in, joh. Boys, je stuurt. Uh, positief is dat de buurvrouw... het omaatje wat naast me woont tot tranen toe geroerd is... omdat ik haar stoepje heb schoongemaakt. Dat is ook lief. En ik zie ook allemaal mensen die um, ja, een bepaalde hobby insturen... die je eigenlijk alleen maar kan doen als het glad is buiten. Dat heeft Nina ook gedaan. Nina, jij bent hier, hè? Hi, Nina. Nina, met Martijn spreek je van 538. Goedenavond. Hoi, hey. goedenavond. Um, ik vroeg mij af of er nog wat leuke dingen te verzinnen waren... Uh, bij dit ja. uh, verschrikkelijke weer. En jij stuurde een mm. filmpje. Uh, is dat jouw ja. eigen auto die ik daar zie? Uh, van mijn verloofde, ja. oké, oh, oké. Okay, okay. Mag je hem zelf ja. ook uh, over die sneeuwvlakte driften? Of zegt hij van, nou schat, uh, laat mij maar even. ik liever niet. Nee, nee. Mijn voeten zijn daar niet zo goed in als hij daarin is. Dus uh, okay, uh, ja. Oké, okay. oké. Ja, het ziet er echt fantastisch uit. En het mooie is, ja. er zijn heel veel mensen die dat dus insturen. Lekker driften uh -huh. met de wagen. Ja. Ben je niet bang dat je een boom, dat die een boom aantikt? Nee, nee. Uh, want uh, we zijn nu stiekem weer onderweg met onze andere auto naar, naar hetzelfde plekje. Ja. Uh, er staan namelijk geen bomen. Ja. Er zijn heel weinig putten. Okay. En um, er zit ook een soort van, uh, in dit geval is er een soort stukje reëel asfalt. Ja. Waardoor je dus eigenlijk een soort van automatische rem hebt, zal ik maar zeggen. Ah. Je kunt niet uit de bocht vliegen, daar feitelijk. Uh, en het is zo ontzettend groot, het is echt een parkeerplaats uh, ja, bij een soort van industrieterrein, zal ik maar zeggen. En daar, uh, ja, de, de, de, je kunt niet de bocht uitvliegen. vliegen. Laat nou, zo je, je klinkt ja. wel als een hele ervaren drifter, als ik het zo hoor. Nou ja, ik gezien, dat zou stellen. Ik hou van auto's, dus dat ja. helpt wel mee. Ja. Maar stap je ook in bij je verloopte als je dit soort trucs ik gaat uithalen? Ik zit ernaast. Ja, wat ja, ja, goed ja, ja, nou, wat super. Ja, zeker. En ja. Uh, nou ja, ik denk dat je de komende dagen hier hard op kanalen dan, of niet? Ja, we gaan, uh, ja, zaterdag zeker wel eventjes op pad. Ja, Oké, okay. ja. Uh, ja, ik zou <laughs> toch willen zeggen, kijk uit. Maar ik uh, ga ervan uit dat je in goede handen bent. En dankjewel voor je voor Hé, hey, goed. Graag gedaan. Fijne, Fijne, avond, Fijne avond hè, hoi. Jo, uitzending. Ja, veel binnengekomen, deze hobby. Kijk uit. Er is een andere gast, die is ook helemaal into sneeuw. Die komt uit Duitsland, die heet Jozef Kardinal. Ik kwam dat verhaal vandaag tegen. Die heeft namelijk 11.000 sneeuwbollen verzameld. Dat doet hij al dik 40 jaar. Die liggen allemaal in zijn kelder en hij heeft één topstuk, zegt hij. In zijn interview, in het Guinness Book of Records. Dat is een ding waar de Titanic in zit. En als je dan schudt, dan vergaat dat schip. Toen dacht ik, ja, dan kunnen we dit niet achterwege laten. Toch? Zullen we hier maar stoppen? Beter voor iedereen, denk ik. En dit is 538. We doen in goede verhalen en in goede muziek. Shakira komt eraan met Waka Waka. Maar eerst Miles Smith. Stay if you wanna dance. 5-3-8. If you wanna dance, take my hand, take my hand. Cancel all your plans, take a chance, take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. my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 Africa. Listen to your time. This is our motto. Your time to shine. Don't wait. for Africa tegen van dingen die wel positief zijn aan het weer. Het knisperen van de sneeuw onder je voeten, lees ik hier. Dat is inderdaad heel filosofisch, tot je onderuit geleide jeugd. En veel mensen die vinden wandelen met de hond heel tof, dat is ook vaar, dat klopt. Ik heb ook een hond, maar dat is een teckel. Dat beest is 15 centimeter hoog, als het morgen nog 2 centimeter sneeuwt, heeft hij een snorkel nodig om naar buiten te kunnen. Maar dankjewel voor alle reacties. Mooi om te zien dat we ook met z'n allen positief naar dit weer kunnen kijken. Zometeen Martin Garrix. Matt komt eraan. Taylor Swift ook met de fate van Filia, En Taylor Swift gaat een nogal krankzinnig feest geven. De details krijg je zo meteen. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je een eend hebt aangereden. Door de koplamp voor een motorfiets gevlogen. Oh, wat is sneu? Nou ja, goed, ik kwam voor rechts. <laughs> 538 betaalt jouw rekening. Ja, hier, hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening.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 18-plus speelbus. Ja! Echt serieus! Oh, oh wat een geld! Wat tot verdecoreren. Ben jij de volgende Postcode loterij winnaar? Nu bij Quantum. Alle populaire gordijnen. Gratis op maat gemaakt. Quantum. De nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat?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 You, I need you, I need mean it, I need you You possess the key, no longer drowning and deceived All because you came for me 538 8 miles away. Jouw hit, jouw 538 8 It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds, where we can fly. En maal zo op ja, Radio 538. Hou jij van vrijgezelle feesten? Ik bedoel, het kost tijd. Het kost ook geld. Maar over het algemeen... wel gezellig. Toch? Of niet? Nou. Jodo Taylor Swift net. Het schijnt dat haar vrijgezelle feest nu ook wordt gepland. Nou ja, vrijgezellenfeesten... Haar bruidsmeisjes, onder andere Gigi Hadid en Selena Gomez, zijn druk bezig met het plannen van maar liefst vier vrijgezellenfeesten. Allemaal girls' trips naar plekken die Telen leuk vindt. Denk aan Italië, New York, Nashville en de Bahamas. Ik heb even onderzoek gedaan. In Nederland geven we het liefst ongeveer 90 euro uit aan een vrijgezellenfeest. Stel je voor dat je wordt uitgenodigd voor die trips van Taylor Swift. Dan heb je voor 90 euro net een halve liter bitbier wanneer je wacht op de eerste vlucht. Weet je, moraal van dit verhaal... je hoeft dus niet altijd overal FOMO voor te hebben. Houd het in je achterhoofd. Dit is 538. Goed dat je luistert. Mijn naam is Martijn. Jisoo en Zane Die komen eraan zo met eyes closed... naar Timberland en Moorburg Republic. Apologize. I'm holding on your...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 Every second let you in Hoor je op 538 Telecast hold on jouw hits, jouw 538. en mochten wij elkaar nu voor de eerste keer spreken... dan moet je één ding van me weten... ik hou ontzettend veel van nutteloze feiten... En ik ben er heilig van overtuigd dat je nooit te veel nutteloze feiten... in je portfolio hebt kunnen zitten. Ik bedoel, in het nieuwe jaar kom je weer nieuwe mensen tegen... Daar dan moet je allemaal gesprekken mee voeren. En het zou zo fijn zijn als je dan een keer niet met je pek vol tanden staat... maar dat je altijd iets paraat hebt om zo'n gesprek aan de gang te houden. En daarvoor zijn dus nutteloze feiten. Dus ook in dit jaar, in 2026, krijg je iedere door de weekse avond van me... een feitje wat je kunt gebruiken op het moment waarop het jou uitkomt. Het enige wat er heel eventjes moet gebeuren... is dat je het feitje op de juiste manier... Afmaakt. Daar krijg je drie antwoordopties voor. En app dan even de antwoordoptie waarvan jij denkt die klopt. App die met de F van 58 deze kant op. Klopt je antwoord en je komt in de uitzending... krijg je het 58 prijzenpakket. Let op, daar gaan we. Straks rond 10 over 8 krijg je het feitje helemaal compleet. Maar ik wil dus even van je weten... wat je denkt dat er op de puntjes moet komen te staan. Het feitje van vanavond gaat over de man. Uit onderzoek blijkt namelijk... dat een man zich na gemiddeld... 26 minuten verveeld tijdens... ...puntje, puntje, puntje. Wat moet er op de puntjes? A. Seks. B. Bordspellen. Of C. Winkelen. Wat denk je... Uit onderzoek blijkt dat een man zich na gemiddeld 26 minuten verveelt tijdens het puntje, puntje, puntje. A. Seksen. B. Het spelen van bordspellen. Of C. Winkelen. Even verdorie of je denkt dat het antwoord uh, klopt. En wie weet, we hier zometeen het 50-prijspakket. 10 over 8 krijgt het feitje compleet op me terug. Ravennae komt er ook aan met Lobby me En Afrojack en Allo Black ook in My World zometeen.